Spirits, He, geesten. In de materialistische wereld Het zal ongetwijfeld wel ergens anders omslaan, uh, dit liedje. Uh, wat uh, Sting destijds uh, met zijn maten van de police hebben gemaakt. In de jaren 80, geloof ik uit 1981, stamt dit alweer. Ruim 30 jaar oud, dus alweer. Uh, Spurits in de material world, daar begonnen we dit derde uur van uh, deze paasmaandag. Als het gaat om de paasraces, hier en daar is het een uh, wat uh, gedevalueerd veld. Maar uh, er zijn ook grote startvelden, zoals uh, bij de vorige wedstrijd bij de Clio Cup. Uh, straks uh, gaan we natuurlijk horen hoe het erbij staat uh, bij de Dutch GT Championship. Dat toch... Een beetje min of meer de eerste divisie van de nationale autosport wordt genoemd. En we hoorden het van Willem al zeggen. Bij de start was het Phil Bastiaans die meteen al van kop af aan de leiding heeft genomen. Of dat zo dadelijk nog het geval is, dat horen we sowieso. Ik weet in ieder geval beter. Want ik zit ook naar de beelden te kijken. Maar gaat lekker in ieder geval niet verklappen. Dus het is radio, dus je moet er ook nog een beetje een leuk beeld bij hebben. Wel wat ik heb gezien is dat er een van de Nissans even wat onderdeeltjes. Heeft uh, verloren. Uh, wellicht dat uh, Willem daar ook nog uh, wel het nodig over te uh, vertellen heeft. Het, uh, het is datgene uh, wat ik eventjes uit mijn ooghoek heb uh, gezien. Goed, uh, we gaan verder met een uh, Nederlandstalig nummer. Zij won uh, de, ooit de Grote Prijs van Nederland uh, van 2009. En uh, dat was Nederlandstalig uh, werk. En ja, het is even. Ik vind het nog steeds heel erg leuk om naar te luisteren. Hier is afdwaal. Muziek je hebt gegeten, gedronken met me aan tafel gezeten. Aandacht zo je hebben aangekeken En mis geen uitweg te vinden Ik was niet hard, maar eerlijk Ik was voorzichtig, maar in het echt stuw Ik kwam op mijn woede Vul uit op als ik aan je denk Ik ben een en al dertien jaar En niet echt het leven te brengen En ik luister aandachtig Je luistert aandachtig maar Ik zeg ik zie dat je af, ja, maar Weet je zelf nog wel voor welke wereld je bent Thank you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 Nog, nog niet helemaal de twee nummers. Uh, dat was afdwaald van uh, Even uh, We gaan zo dadelijk uh, toch nog even kijken hoe het uh, is met uh, de race op, uh, op het circuitpark Zandvoort. Nog even niet. Eerst nog even gezellig een uh, stevig nummer. Het is alvast uh, al 11 uur geweest. Dus het is uh, hoog tijd dat we uh, dat ook maar eens. Uh, even Garden en Kies de Cocaine. Rock dus uit Nederland. Uh, even Garden met uh, Kirsten de Ik heb een beetje altijd het idee van uh, trap het gaspedaal nog maar eens even extra in. CFM race video, pit report. pit report. Maar dat doen andere mensen al vandaag uh, op uh, het circuitpark Zandvoort. Uh, ik lijk, het lijkt mij, Willem, dat jij naar een spannende wedstrijd zit te kijken bij uh, ja, de Dutch GT. Tenminste, alles wat achter de kop uh, zit. Nou ja, niet alleen nog achter de kop. Uh, de kop is het uh, spannendste gewicht tussen 1 en 2, Want uh, uh, tussen veel basis aanzien aan het begin van de reis, toch een aardige voor spanning op te bouwen. Het zelfs tot dan een seconde of vier tijd. Maar inmiddels is het uh, Ferdinand Kool uh, die op de bumper uh, zit van veel uh, Bastiaans. En uh, met nog een uh, kleine uh, vijf minuten te gaan. Uh, ja, kan het nog wel eens uh, gaan zorgen voor uh, ja, een wisseling van de wacht hier in de leiding. Uh, voorlopig is het nog wel dat uh, veel die uh, zijn positie uh, weet uh, behouden. En uh, ja, om er voorbij te komen zal lastig worden voor Ferdinand Cole. Maar Kool uh, kennen uh, de kans is er uh, voor hem nu. Het uh, dat hij sneller is, anders uh, was hij niet naar uh, veel rijden. Ja, die gaat er ook nog alles voor doen om uh, toch de overwinning uh, binnen te halen. De derde plaats uh, is het van uh, Matthijs Harkema eveneens uh, net als uh, Terino Kool, actief uh, in een uh, Corvette. En om uh, de vierde plaats hebben we ook een uh, inderdaad zoals je het noemt uh, Dat ging tussen uh, Jan Joris Verheul en uh, Vriebeurt in, Lotus, uh, in de Lotus, Verheul in de BMW en de Uiteindelijk is het toch Vriebeurt uh, uh, geweest die Verheul uh, is te beschouwen. En daarmee uh, de vierde plaats uh, voor zich opwijzen Met de vijfde plaats, uh, ja, zoals ik zeg, uh, Jan Joris Verheul. Prominente uitvallers zijn er ook al. Uh, Max Braams, uh, goede start had hij uh, met zijn... Uh, de Camaro, uh, maar ja, lang hoefde hij het niet vol. Uh, op een gegeven moment kwam hij naast de baan, wat er ook maar ook onder de Camaro vandaar Een opgave in de pits. Uh, wat er met niks in Katzburg gebeurd is, weet ik niet. Ik, zat, uh, ik weet wel dat hij uh, de pits uit binnenkwam kwam uh, met wat uh, schade aan de voorkant van de auto. En ook gedoemd uh, was uh, tot de opgave even een eens als de pit uh, stopten. Drie uitvallers, 13 auto's nog in de baan. Uh, en Louis het heeft om de kop. Okay. Dankjewel. Uh, straks uh, na het volgende plaatje gaan we toch even kijken of we de ontknoping van deze wedstrijd uh, mee kunnen pikken hier bij ZFM Zandvoort. Maar dat doen we eerst met een uh, echte regelrechte klassieker uit de jaren 70. Uh, ze zat ook in pop-juries en dergelijke Journey Kaagman. Maar dit was toch haar core business uit die periode. Den Haag biedt dat. Je kan het zo gek niet bedenken. Hier is Earth and Fire met Memory. Uit uh, 1973. Ik geloof zelfs een jaar dat Jan Lammers zijn eerste wedstrijd uh, overigens uh, wist te winnen. Toen was hij een broekie van 16 jaar oud. Uh, reed hij in een Simca en zijn teamgenoot. Ja, daar heeft uh, Willem van Densen denk ik ook nog wel wat aan. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja. Althans zijn co-EKPJ uh, Willem, want uh, de Dutch GT is uh, gefinished, geloof ik hè? Ja, dat uh, ja, klopt. Ik hou eigenlijk, Jan, maar was hier niet door ga ik even Phil Bastiaan ja, heeft toch stand weten te houden. Hij heeft uh, overwinningen binnengegeven hier uh, voor de Porsche. En uh, doet daarmee uh, goede, goede zaken natuurlijk. Uh, vanmiddag krijgen we nog de race uh, dat ze samen rijden, Dat de uh, race over 50 minuten en dat het gewisseld gaat worden. Vooralsnog uh, volle buiten voor uh, Phil Bastiaans. Uh, pole Position gehad op uh, zaterdag uh, vandaag uh, overwinning. Op de tweede plaats uh, en uh, hij heeft ervoor gevochten om toch over veel te kunnen verschalken. Maar ja... Uh, verschalt je niet zomaar, er zijn er velen uh, die hebben daar uh, ervaring mee, positief en negatief, uh. ja, jij weet dat ook. En derde, ja ook weer een Corvette uh, maar toch uh, de Corvettes uh, die uh, ja, tonen nog steeds uh, even sterk zo, dus er zijn hier, uh, was het gisteren, of ik blijf, uh, gisteren pannen was het zaterdag, uh, Sundrink uh, die wist te winnen met de Corvette, uh, weliswaar uh, staat hij nou onder uh, Protest. Uh, dit keer weer uh, twee congrats in uh, de top 3. De BMW's hebben het uh, vandaag uh, laten afweten, tot nu toe. Maar vanmiddag uh, gaan ze in, Hansik. Goed, uh, dankjewel voor uh, dit moment. We gaan uh, zo dadelijk, uh, als het goed is, een beetje pauzeren. Tenminste, dat uh, neem ik aan. Uh, klo Klopt dat, Willem? Uh, even gauw tussendoor. Ja, ik begrijp dat jij nu pauze wil waar worden, ja, maar zover zijn we nog niet. <laughs> we hebben gestart met uh, Dutch Radical. Oh, ja, ja, ik zie het, ik zie het pijnlijk, ja, en, pijnlijk. daarna is de pauze, maar de pauze uh, houdt ons ook altijd al bezig. Uh, uh, ja, goed. <laughs> goed, uh, dankjewel voor de, dit moment. Uh, we gaan eerst even een uh, fijn stukje muziek uh, draaien. dus is uh, Cosmo Carnival.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 dat dit uh, 28 april ten doop wordt uh, gehouden, een album van, uh, van deze band uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, weer kijken hoe het uh, bijstaat uh, op het circuitpark Zandvoort met de Dutch Radical Championship uh, daar zullen we horen hoe, het, uh, hoe dat uh, verder gaat maar uh, we hebben ook nog een interview en tal, althans ik had een interview opgenomen met uh, niemand minder dan Ferdinand Kool, de nummer 2 van de Dutch GT. Uh, de tweede wedstrijd uh, dan wel te verstaan, want er is afgelopen zaterdag al een wedstrijd uh, geweest. Uh, en daar gaan we nu even naar luisteren. De Dutch GT Championship. Uh, een van de mannen die uh, toch een uh, een hopper is. Ik vind het toch wel een beetje. Uh, eerste Diesel dieselcup, daarvoor nog GT4, toen het nog heette. Uh, BMW, BMW en nu een uh, Corvette. Ja, ook nog een Porsche niet te vergeten. Oh ja, natuurlijk. Allee, allee ik, heb een, uh, ja, ik heb een paar goede seizoenen gedraaid, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik eerst, uh, de eerste rijder was, met uh, Christian ook niet. Met de Z4 wel, ging ook heel erg goed aan het einde van het jaar, was iedereen verbaasd. Uh, vorig jaar werd ik papa wilde ik niet racen. Het bloed kruipt wel waar ik niet ga kan. heb ik toch de Cup, ben ik kampioen geworden, gewoon voor de leuk. En uh, toen de laatste race met Henry op de M3, dus uh, weer een andere auto. In de zwaarste competitie van Nederland. En dat begon het weer te jeuken. En toen ben ik van de Windhard bezig gaan om voor elkaar te krijgen. Daar kreeg ik de aanbieding van Davy. En ja, Corvette is gewoon veruit de meest competitieve auto nu. Hoe die ontwikkeld is. En samen met Henry, Dat is gewoon een hele goede partner, een goede vriend van me. Ja, dus ik denk, top topdeal. Ja, voor de mensen die het niet weten, ik ben even in gesprek met Ferdinand Kool. Uh, het, het is, het is uh, toch een beetje, als ik het zo hoor, liefhebber en ook een alleseter. Ja, natuurlijk. Uitsport is voor mij gewoon een hobby. En, uh, maar ik ben wel competitief ingesteld. En, uh, ja, ik doe het al zo lang, al twaalf jaar. En ik wil op het hoogste niveau in Nederland kunnen rijden. Ik heb geen tijd om in het buitenland te rijden. En mijn sponsor vindt dat ook niet aantrekkelijk. En uh, ja, mijn sponsor Afanaren heeft gewoon een hele goede klik met Davy. En uh, ja, ook met mij. Dus we hebben een meerjarig contract met elkaar. En nu willen we toch op dit platform uh, acteren. Even over, over Henry Sumbrink, degene met wie je rijdt. Dat doe je ook al een tijdje. Wat is nou, ja, waarom is hij eigenlijk de meest ideale partner voor jou om mee te rijden? ja, niet in het zin van, maar gewoon als rijder. Ja, dat is weer ideaal. We zijn privé gewoon hele goede vrienden. En we kunnen allebei leuk rijden. Henry is minimaal net zo snel als ik. En hij heeft ook sponsorbudget voor elkaar. Dus ja, het is gewoon heel bijzonder dat je dat alle, alle drie de facetten samen hebt. En dat je dan ook nog met elkaar kan rijden en elkaar goed aanvult. En, en allebei het budget mee kan nemen ja, en competitief kan zijn, ja, dat is natuurlijk ideaal. Um, wie zijn uh, je teamgenoten uh, naast dat je met Henry uh, rijdt? Ja, dat is wel heel leuk natuurlijk. Kijk, Matthijs ken ik van PS en uh, we waren met de tweede Corvette bezig. Uh, toen op een gegeven moment kwamen we bij Matthijs en uh, nog wat rijders en bij Paul. Paal. die kon ik zelf niet, Nou, hele geschikte vent. Uh, Zo'n paar dagen meemaak, lekker rustig, heel snel. Uh, ja, net als ik, uh, gewoon beide voetjes op de grond. En dat heeft Matthijs ook. Matthijs is nog heel erg jong. Maar hij kan heel hard rijden. En ik denk dat hij dat van mij en Henry heel veel kan leren. En het is natuurlijk heel handig als je met twee oud voorin zit. Uh, niet alleen, uh, ik weet niet, uh... we hebben het over hem. <laughs> steekt ook zijn duim op. Uh, maar hij heeft natuurlijk ook een goede leermeester uh, gehad. In de vorm van veel Bastiaans. Want daar heeft hij ook nog mee gereden. Ja, maar Matthijs heeft ook wel gehad wat ik gehad heb in de Porsche. We waren alle, allebei heel snel, maar... Kijk, hun waren wel eigenlijk de eerste rijder. En dat was ook de instekende, wisten we, we moesten allebei leren. Uh, maar ik vind dat Mathijs ook verdient om eerste rijder op auto te zijn, en dat is hij nu ook. En ik heb gewoon heel goed gevoel bij de auto en hoe die nu is. En ik weet dat Mathijs uh, heel veel Porsche heeft gereden, dat zie je nog een beetje aan zijn rijstijl. Hij heeft één dag getest, ja, als je nog wat meters maakt, dan zien deze auto ook beren snel. En dat heb ik nodig, want ik kan niet met één Corvette tegen 5 en 3 strijden. Je, is dat ook een beetje een referentiepunt? Wat die anderen bijvoorbeeld euh, doen? Dat je daar euh, aan kan meten? Nou, ik heb voorzelf dit jaar meegemaakt, ik, ik heb geen referentiepunt, ik heb mezelf in geen één kader geplaatst, maar ik ben hier om te winnen. En dan kom ik elk weekend. Ik ben gewoon nu, ben ik de eerste rijder en Hendrik is samen de eerste rijder. Dus ze mogen allebei winnen. En ik heb euh, ja, kort gezegd, Maling aan de rest. Het is wel een hele harde en eigenlijk ook de juiste autosportinstelling. Ja, ik heb het rustiger aangedaan en de post wilde ik ook binnen. Nou, dat viel eigenlijk niet mijn kant op. En uh, ik heb nu een sponsor gevonden en ik zit goed in mijn vel. Ik ben papa geworden, ik ben wat rustiger in mijn hoofd. En natuurlijk zijn de mensen die zeggen die Corvette is snel in en dat. Hij is al vier jaar geen kampioen geworden en dat blijven ze maar roepen. Nu hebben Dave eigenlijk eens twee snelle rijders en niet met alle respect een Peter en een Jeroen. En we gaan er gewoon voor dit jaar. En als wij het worden, zal het wel aan de, andere, aan de auto liggen in de andermans ogen. Maar het is een moeilijke auto. Als je er hard mee kan gaan is hij snel... Maar wij gaan dit jaar gewoon echt voor de volle winst hebben. De Malinga wat de rest roept. We zullen het zien? Nee, we gaan het gewoon doen. Alleen pech staat ons overwinning in de weg, geloof me. Dankjewel. Alsjeblieft. als je gewoon een, een echte klassieker van Barry Ryan moet gaan onderbreken. Maar ja, het, is, het is niet anders. Uh, er zijn ook wat actuele zaken te melden vanaf, uh, vanaf het circuitpark Zandvoort. Dus, uh, dat uh, doen we dan maar eventjes. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en uh, dit keer is de pit-report niet van Albert-Jan Vos... en ook niet van Willem van Densen... maar van echt een rijderster in dit geval... uit de Formido Swift Cup. We zagen haar staan op, uh, langs de baan... onderaan de Hughenols bocht. Een beetje koud te lijden nadat ze eraf getikt was. Lisette Braams, uh, hallo. Ja, uh, dat was wat zeker. Hè? Wat gebeurde er nou precies in die wedstrijd? Ja, het was een beetje uh, een rommelig begin, zoals wel vaker bij de Swiftjes. Maar uh, nou, mijn start ging in feite heel erg goed. Ik denk, ik pak lekker buiten om buitenom. En dat ging uh, super, dus ik haal al iets uh, wat uitjes in. En uh, komen aan bij de hugels, die pak ik uh, lekker binnendoor. Niks aan de hand. En uh, voor mij spint een auto. En daar ben ik eigenlijk voorbij. Ik heb net de beelden gezien in de toren. En dan uh, is er een auto die achter mij zit, die uh, is omhoog gestoken. En die gaat ook uh, rond en die tikt mij aan. En mijn andere was die breekt af. Dus Aha. ik uh, was klaar. Ging. Ja, dat ja. is heel erg jammer. Ja, en, en dan sta je voor de rest van de wedstrijd sta je langs de baan een beetje koud te lijden. En dan zie je ja. al dat uh, al dat volk uh, uh, gewoon de, de hunsrug terug oprijden en jij staat daar maar. Ja, ik was uh, heel erg boos. Niet ja. op uh, niet op de andere, want het was een raceongelukje. Ja. Maar uh, eigenlijk boos ik nog niet verder kon rijden. Dus ik had echt zoiets van, hé, hey, dit is balen. Ik had me vastgebeten wel zo, ik had me de voorgangers. En ik had zoiets van uh, dit gaat hem worden. Ja. Ik uh, lag op dat moment eigenlijk uh, P5. En ik uh, had eigenlijk verwacht dat ik uh, achteraan zou eindigen. Ja. Maar ik was ook de enige die uh, met deze nieuwe Suzuki Swift uh, op regenbandjes had gereden. Dus ik had een beetje voordeel. Ja. En dat wilde ik eigenlijk uh, optimaal uh, benutten. Maar ja, dat is deze een mislukt vanochtend. Nee, nou ja, goed. Uh, er is geloof ik als het goed is nog zelfs een tweede kans. Die is uh, rond half drie. Dan uh, mag je nog een keer uh, in actie komen, toch? Ja, ik uh, hoop dat dat gaat lukken. Want we zijn op zoek naar een uh, aandrijfas dus. Ja. En ik uh, geloof dat ik voor 80%... Uh, met zekerheid kan zeggen dat ik uh, vanmiddag aan de start sta van de race 2 van de Formula Swift Cup ja. en dan uh, uit sluit, uh, uit, uh, aansluitend heb ik om uh, nou als laatste race hebben door Duran de production open uh, ja. Ja. ja ik oh. me aan BMW en ook nog een keer podium te halen ja eigenlijk. want dat, uh, dat uh, vergat ik erbij te vertellen je had al afgelopen zaterdag daar al een beker weggekaapt samen met uh, Gabriel J ja het was een uh, super race, het was droog ja. en uh, ik zat lekker in de auto en ehm uh, uh, we hebben niet op het podium gestaan. Uh, uiteindelijk kreeg het uh, BIO, uh, het is tegenwoordig enkel is dat. Yep. Kreeg uh, Baars, kreeg uh, een straf en uh, daardoor zijn we dus alsnog op het podium beland. Ja. En dat was eigenlijk heel erg leuk. Want de eerste race van het seizoen gelijk op het podium staan. Ja, dat uh, wil iedereen natuurlijk. Uiteindelijk wel, denk ik, ja, uh, wat, ja, dat, uh, wat, dat, wat dat er gaat. <laughs> maar goed, uh, je zei het al in het interview wat ik al eerder heb uitgezonden. Uh, het zijn schatjes uh, volgens mij bij het team van uh, Dylan Koster. Want als jij 80% zegt dat je mee mag doen, dan uh, ben je ze nog weer e eeuwig dankbaar. Ja, absoluut, absoluut. En ik heb er heel erg veel zin in vanmiddag. Ja. En ik ga zeker proberen heel ver naar voren te komen. Goed, uh, we gaan het uh, merken en we gaan het meemaken. Dankjewel uh, voor, uh, voor je, je bijna, uh, ja, je kleine reactie hier even in de uitzending. Dankjewel. Nou, heel erg graag gedaan en tot snel. Ja, oké. Okay. <lacht> Dag ja. Doeg. Nou, dat was, uh, dat was uh, Lisette Braams. Ja, die is uh, op de loop ergens naartoe. Dus ik ga er ook niet uh, verder meer lastig uh, vallen uh, wat dat er gaat. Uh, vanmiddag dus nog één keer in, uh, in actie in de Formule Swift Cup. Um, daarna nog een keer in de productie in Ze uh, is dus uh, een van de onderdelen van uh, wat waar ik bijna zeggen, uh, een van de onderdelen van hoe moet ik nou zeggen uh, de Dutch Racing Divas, inderdaad dat, dat verhaal, uh, goed uh, we gaan zo kijken of wij uh, een beetje kunnen kijken wat uh, betreft het uh, verhaal van, uh, van uh, de Dutch Radical uh, Cup maar dan zullen wij eerst uh, toch even naar, uh, naar het uh, circuitpark Zandvoort uh, moeten gaan. Dus dat doen we dus staande de uitzending. Dat is ook altijd heel erg interessant. Kijken of uh, onze uh, collega... Ja, Willem van Densen. Goedemiddag. Uh, live in de uitzending weer. Ja, het is even wat uh, houtje touwtje gegaan uh, vandaag. Maar ik had uh, net even uh, een van de deelnemers uit uh, de Formula Swift Cup aan de telefoon. Uh, Willem, uh, we kijken nu even naar uh, de Dutch Radical Cup. Die is net van start gegaan dat ook die zijn inmiddels een in tweede in in ronde -in, in ingegaan de race over uh, 50 minuten, twee rondes, uh, de man uh, die van Paul mocht uh, trekken, Tim voor Tim ook, de van uh, de race van zaterdag. Mart de Graaf uh, zijn teamgenoot van uh, Coronel Razing uh, naast hem op de uh, uh, ja, uh, Bij de start ging het alweer uh, niet helemaal goed. Eén van de deelnemers uh, schoot uh, linksaf, In plaats van dat de Tarzan uh, rechtsaf is, uh, kwam in de grindbak, wist er toch nog uit te komen. Maar een ander die ook uh, in de fout ging in, de Tarzan Bok, was uh, Tim van Gogh, Tim van Gogh, uh, spinde en ja, die stond stil en kon achteraan uh, weer aansluiten van het veld. Nou, zaterdag wist hij nog te vertellen, ja, er was weinig spanning, ik had een grote voorsprong, ik wilde strijden. Nou, voor nu uh, de kans aan hem uh, toch, uh, met uh, 12 auto's voor hem om uh, zich naar voren te werken. Aan de tegenstand zal het niet liggen, uh, dit keer. die rijden niet achter hem, maar die rijden allemaal voor hem. Dus hij kon zich uh, laten zien. Uh, dat uh, was even voor de, dit moment. We gaan uh, weer even muziek uh, doen. En dat is Robert Plekman met If You Only Knew. My mind would. on Ja, de Edge of Heaven van, uh, van Wem was dat, uit de midden van de jaren 80. En wat zo leuk is op zo'n paasmaandag, hè, dan, uh, dan heb je hier mensen die dan binnenkomen. Rudy Nicolaus is inmiddels al gearriveerd. Uh, Rob Harms uh, straks uh, met uh, het uh, verhaal uh, te, voor de paasracers. Ja, uh, dat zijn dan uh, van, die, uh, van die Haagse bakken die je dan krijgt. Maar het lijken espresso bakken te zijn. Dus wat dat er gaat, uh, Rob, wat heb je gedaan met die, uh, met die koffie? Ja, ze zijn lekker sterk he, vandaag. Heerlijk. <laughs> dat is niet te geloven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, ja dat, is, dat is het zeker. En uh, is die er ook al klaar? Uh? Ja, ja zeker. Ja, ja, Ik vol. Ja, mondvol. Ja, leuk. Uh, Rudy uh, gaat uh, zo dadelijk uh, ook het, het roer overnemen. Ik probeerde hopeloos net uh, contacten te krijgen met het Sycli Zandvoort. Maar dat ging even gewoon niet door. Nou, het zal wel uh, te maken hebben met. Uh, Female intuition misschien? De, uh, ja, elke man heeft een vrouwelijke kant uh, bij zich. Uh, Mai Tai heeft het erover. zijn van die uh, leuke dingetjes uh, hier bij van Zandvoort. Uh, paasmaandag is het uh, vandaag. Uh, we hebben een uitzending rondom de paaslezers. Uh, traditie uh, getrouw zou ik uh, bijna willen zeggen. Wie uh, straks uh, nog even, ja, min of meer uh, de tekst tv kanaal aanzet, die ziet uh, de bewegende beelden. Nu uh, zien we dus de radicals uh, daarop. Uh, uh, maar daaronder zie ik ook nog iets uh, voorbij komen. Iets met, met een rood balletje met witte letters eronder. Uh, wat wat, wat? Wat is dat nou toch uh, weer, uh, Roep? Uh, weet jij dat? Ja, we zijn aan een tweet, hè, op tv. Oh, is dat zo? Ja, uh, en, met de dus, Twitter, met Paasraces. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus je, je, kan, uh, je kan er dus gewoon op in, uh, intikken, hashtag, uh, noem de hele... Hashtag uh, huppup. Ja, ja, ja, ja. ik dan ben, ben een, heel een, een beetje thuis, hoor. Twint... Ja, nou. <laughs> ja, Ja, ja, oh, oh, ja. Doe jij er wat aan al mee, of niet? Ik, ik twitter wel eens, hè. Ja, uh, het ja. gaat heel makkelijk. Je, je maakt een tweet en dan doe je een hekje, hashtag races en dan komt hij vanzelf een beeld. Dan komt hij vanzelf een beeld. Ja, ah. wat leuk. Nou, eh, maar goed, dat kunnen, dat kunnen jullie straks allemaal doen. Vanaf uh, 12 uur uh, nemen uh, Rudy en Robert uh, Roer over. En uh, ik denk aan het eind van de middag zal uh, AJ Vos hier misschien ook nog... Uh, bij... Het ja, klopt, klopt. Ja, hij komt kom nog kom, naar de studio. Hij komt nog ja. naar de studio. Uh, goed, uh, Rudy, uh, die zit lekker uh, nog uh, te kouwen. <laughs> hey, zeg uh, uh, nog even over. Want uh, ik, ik zie af en toe nog wel eens wat van die, van die leuke dingen voor jou nog uh, voorbij komen. Uh, je bent een Ajax fan maar gisteren Zeker hebben we er, leuk, hebben die, uh, die wedstrijd tussen PSV en Heracles, uh, Ja, gezien. Ik vond het uh, een beetje tegenvallen. Tegenval? Ja, ik had meer een wedstrijd verwacht, maar nou ja, na die 1-0 dacht ik al van uh, het is gespeeld. Ja? ja. ja. Er dat, dat, dat, dat was ook nog iets triests, vond ik. Gewoon te weinig bussen neergezet. gezet. En de kinderen, nou dat vond ik echt een beetje helemaal Ja, en Almelo hè. Ze hadden iets van vijf bussen te weinig. Waardoor de supporters bleven staan. Ik denk dat het weer een publiciteitsstunt is van de firma OAD. Overijsselse autobusdienst. Maar ja, die hebben het denk ik niet helemaal geloof ik begrepen. Dus is dat een beetje het verhaal wat ik min of meer heb verteld. Ik had het leuk om af te sluiten. Maar goed, dat gaat niet. Dan doen we het zo. De sec. Nou ja, gigantjes. Uh, ook leuk, tot aan 12 uur. Uh, straks, veel plezier met Rudy. Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer T.F.M Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn zijn honderden mensen bijeengekomen voor de herdenking van de schietpartij precies een jaar geleden. De dader, de 24-jarige Tristan van der Vlis, schoot toen zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Tijdens de herdenking waren toespraken van onder meer burgemeester Eenhoorn en van een gewonde. Het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn heeft vanaf vandaag een nieuwe naam. Het heet nu Margrietplein, vernoemd naar de eigenaresse van een modewinkel die bij de schietpartij om het leven kwam. Syrië heeft volgens Turkije een vluchtelingenkamp op Turks grondgebied beschoten. Daarbij zijn zeker drie mensen gewond geraakt. Twee gewonden zijn Syrische vluchtelingen, de derde was een Turkse tolk. Het incident gebeurde bij de Turks-Syrische grens, zo'n 60 kilometer ten noorden van Aleppo, de grootste stad van Syrië. Turkije heeft na de aanval een attaché van de Syrische ambassade op het matje geroepen en geëist dat de beschietingen onmiddellijk worden gestaakt. Bij de grens zijn verschillende vluchtelingenkampen, zeker 24.000 Syriërs hebben er hun toevlucht gezocht. Een 81-jarige man in Capella aan de IJssel is vanochtend overleden nadat hij thuis was overvallen. De politie werd ingeschakeld door een medewerkster van de thuiszorg die bij de woning aankwam tijdens de overval. De bejaarde man is nog gereanimeerd, maar hij overleed in het ziekenhuis. Volgens de politie is het slachtoffer waarschijnlijk door geweld om het leven gekomen. De verzorgster heeft een man zien wegrennen na het incident. De politie heeft hem nog niet gevonden. De man die verdacht werd van de moord op zijn ex-vrouw in Helmond heeft zelfmoord gepleegd. Dat gebeurde in de gevangenis in Vught waar hij sinds half februari verbleef. Hoe het kon dat de man zichzelf daar van het leven beroofde is onduidelijk. Het grotendeels verbrande lichaam van de vrouw werd in februari gevonden in het bos bij het Brabantse Knechtsol. Dan nog het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen.